Allemaal. Ons thema voor vanavond is Joshua is buiten de poort voor ons gestorven. Dat is een pad van een lezing die ongeveer in totaal 14 uur is. Maar we hebben nu al alleen maar een aantal uren, dus heb ik dat redelijk moeten inkorten. Dat is altijd een probleem, want dan moet je een hoop bewijs dat je niet leveren kan. En deze lezing is de laatste uit een serie van drie. Twee daarvan gaan we de volgende sabbat doen. Wat is, dat is, wat is uw bijbelse identiteit in Yeshua HaMashiach? Dat heel erg belangrijk is, vooral in het laatste der dagen. En daarachter volgt normaal Paulus en de wet. Want de wet is erg omstreden. Niet alleen in de christelijke kerk, maar ook in... Uh, een aantal delen van het Massiaanse Jodendom en dan normaal daarachter volgt de verzoening, dus we gaan van achteren naar voren en het is andersom ik wil toch eerst beginnen met een klein beetje met de identiteit want het is belangrijk ook in de verzoening de verzoening wordt ook vandaag aan de dag omstreden en het is daarom belangrijk dat wij dit op een goed rijtje zetten maar voordat ik begin wil ik u wijzen op de woorden van Matthäus 24 en daarvan het elfde vers. Vele valse profeten zullen opstaan en zullen er vele verleiden. Dat is een, dat is een, een tekst voor het laatst der dagen. En ik ben niet vanuit Nieuw-Zeeland gekomen om u of iemand hier iets op te leggen. Dat doe ik niet. Ik mag bij de genade van Elohim alleen maar getuigen. Ik kan niemand en wil ook niemand overtuigen. Dat is de geest of de ruach die dat in u moet doen. Maar ik wil wel één ding tegen u zeggen dat u wel moet doen. En dat is, alles wat ik hier vanavond brengt... dat moet u zorgvuldig, persoonlijk in de schrift nakijken of dit waar is of niet. En dan kan u besluiten... ...waar ik wel of niet bij hoort. Eerst iets over de identiteit. Als u dit boek bestudeert, het woord van Yahweh, dan vindt u daar twee identiteiten. En deze twee identiteiten zijn heel erg belangrijk, ook voor de lezing van vanavond... In deze lezing gebruik ik de woorden of de namen Yahweh, Yeshua, Elohim, Torah en Ruach. Waarom ik dat doe, dat zal u, zal u duidelijk worden als we de lezingen gaan doen komende Sabbat. Daar wordt dit in vermeld. Of komt dit naar voren. In deze schrift van Abba Yahweh vindt u twee identiteiten. Allereerst vindt u Israël, en ik heb dat genoemd de olijfboom, de olijfboom van Jeremia 11 en Romeinen 11, Oftewel het verloste huis van Jacob. En Israël heeft een Elohim of een god en zijn naam is Yahweh. En in Exodus 3 zegt hij duidelijk dat hij bij deze naam bekend wil staan... Door de eeuwigheid heen. Dat hebben wij niet goed begrepen. Ook onze broeder Juda niet. Die altijd zegt wel dat is te heilig om uit te spreken. Dat doen wij niet. Dat heeft hij in Babylonia geleerd. Want in Babylonia was de gewoonte. Dat deze naam, of de naam van hun deity niet uitgesproken werd. Als u Exodus hierop naleest. Dan leest u duidelijk voordat Mozes naar het volk zou gaan, zei hij, wat is uw naam? Als ik daar aankom bij die lieden, dan weten die dat geen eens meer. Het is belangrijk dat wij dit goed in onze oren knopen, want het gaat vooraf aan de eerste Exodus. Want er is maar één naam onder de hemelen waar wij bij behouden kunnen worden. Eén naam. Niet vijf namen, niet acht namen, één naam. Mozes zei, wat is deze naam, als de mensen me daarom vragen? En toen heeft hij gezegd, ik was die ik was, ik ben die ik ben, en ik zal zijn die ik zijn zal. Yahweh, dit is mijn naam, eeuwig, eeuwig, luk. En daar wil ik bij iedereen en door alle generaties bekend bij staan. Dus, Israël luistert alleen maar, exclusief, naar de stem van de berg. Israël, of dan het Israël van Abba-Yahweh, of Verlost Israël, luistert niet naar de stem van Rome, luistert niet naar de stem van Maakt niet uit, luistert alleen maar naar de stem van de berg. En deze berg was de berg Sinai. De stem van de berg. Ik ben Yahweh. In Israël is er dan ook een, wat hun noemen, een Torah. En een Torah is een levenswijze. Het is niet alleen een wet, het is niet alleen een gebod, het is een levenswijze. En deze levenswijze is aan Israël opgedragen. Waarom? Omdat in de tuin van Ede de mens zondigde. De mens had toen ook al problemen met de spijs- en etenswetten. Dat hebben we vandaag aan de dag ook nog. Maar daar is de mens aan ten gronde gegaan. Aan de spijswetten, moet u nooit vergeten. Van deze boom zult gij niet eten en doet u dat wel... dan zult gij in die dag dat u dat doet de dood sterven. Onze kritieken zeggen dan... zie je wel, dat is helemaal niet gebeurd. Adam ging helemaal niet dood. Nou, dat ging niet wel. Want voor Abba Yahweh is een dag als een duizend jaar... En een duizend jaar is als een dag. En Adam werd niet ouder dan 900 pakweg jaren. Dus is in die dag. zoals Yahweh zei, gestorven. Daarom zal ook alle mens. het is gesteld voor alle mens. eenmaal, één een keer te sterven. Wat nu? Abba Yahweh wou zich weer met deze mens verzoenen. Het gaat hem er dan ook om: dat alle mensen de gelegenheid krijgen om behouden te worden, om verlost te worden. Niet alleen de Joden, niet alleen de Israëlieten, maar alle mens. Hoe kan hij nou dit verlossingsplan de wereld bekendmaken? Toen heeft hij een volk uitverkoren om voor hem, om het maar zo makkelijk mogelijk te stellen, een reclamebord te zijn. Israël was Abba Yahweh's reclamebord. Als je naar Israël keek, dan had je daar een levensstijl moeten zien, waar iedereen jaloers op werd, en die zou zeggen, daar wil ik bij horen. Want er is alleen maar verzoening en verlossing in het Israël van Yahweh. Nou, als ik dat zeg, dan hoef je alleen maar mijn naam in Google te schrijven, en dan krijg je hele verhalen over ...over Boas Nieuwhof wat hij nou allemaal loopt te verkopen... ...een of andere nieuwe verpakte vervangingstheologie. Daar zal u in al ook getuige van moeten zijn. En als dat niet waar is, dan zou u deze kritiek, kritieke mensen aan moeten schrijven... ...en zeggen dat ze hun geen valse getuigenis mogen afleggen tegen hun, tegen hun naaste, ...dat dat zonde is en dat daar de doodstraf op staat als hij je eigen niet bekeert. Dus we zijn met serieuze zaken bezig. Vooral in de laatste der dagen... ...twee identiteiten... ...Israël... ...of het verloste huis van Jacob... ...en de volkeren. Het is belangrijk om hier... ...nog even te vermelden... ...Exodus 19. In Exodus 19... ...weten wij dat Israël... ...die werd uitgeleid van Egypte... ...kwam toen bij de berg Sinai... ...met hun trok een vermengd... ...volk uit... ...en dat stond daar bij de berg. En bij ja, wij zei niet, oh, daar hebben we een aantal Joden en daar hebben we een aantal Israëlieten, er zijn nog wat Rooms-Katholieken bij en wat griffemeerden en wat Kennesites, dat zei hij niet. Hier staat het verloste huis van Jacob. Er werd geen onderscheid gemaakt. Exodus 19. Ja, want we zullen toch moeten verklaren op de een of andere manier hoe Caleb, die een Kennesite was, aan de ene kant... ...Jood is geworden aan de andere kant. Want in de Massiaans-Joodse beweging... ...daar hangt, hangt toch ook wel hier en daar een vreemde lucht. Ja? Want die zei net als Naomi... ...Naomi zei tegen Rut en Orfa. ...blijven jullie maar in Moab... ...met jullie goden en jullie volk... ...maar ik ga terug naar het huis van het brood... ...waar het waarachtige brood is en dat is in Israël. Dat valt nergens anders te vinden... Het ware brood komt van de berg Sinai. Dat komt niet uit Rome of uit de wereldraad van kerken of nu er dan maar op. Ik wil niemand beledigen, maar ik moet hier wel de waarheid vertellen, want de dagen zijn kort. Naomi, blijven jullie maar Roet en Orva daar in Moab, maar ik ga traag terug naar het huis met het brood. Dat zeggen collega's, broeders uit het huis van Juda ook. Die zeggen, blijven jullie maar in je kerk. Je mag wel eens bij ons in onze synagoge komen. Jullie hoeven ook de wet niet te houden, want jullie zijn maar heidene. Ja, Wij zijn de joden. Wij houden de wet wel voor jullie. En een deze dagen komt de bus. Die pikt u allemaal op en dan gaat u alle gezellig naar de hemel. Waar u een feest heeft voor zeven jaar. En de rest van de joden krijgt hier beneden nog een goede paar slaag. En dan is het allemaal afgelopen. Nou, u kunt erom lachen, maar het is wel de waarheid. Er zijn mannen die hebben daar zulke stapels boeken over geschreven... ...en die zijn daar multimiljonair door geworden. De Left Behind Series heet dat. En ik ga u bewijzen dat er zoiets niet bestaat. Want in de laatste der dagen zullen er velen komen die de mensen zullen verleiden... ...en op een vals spoor zetten. Want de meerderheid volgens de schrift wordt niet verlost. Wilt ook niet verlost worden... Want ze hebben een illusie gekregen, 2 Thessalonicenzen 2, die zo groot is dat ze de waarheid niet willen geloven en daarom gaan ze verloren. En die, en die delusie is de delusie van, van Torah en genade. In het Engels zou hij zeggen law and grace, Torah of genade. Nee, wij zijn niet onder de wet, wij zijn onder de genade. Want dat zegt Paulus toch? Paulus zegt dat in Romeinen 6 vers 14. Schrijf het maar op. Wij zijn niet onder de wet. Hebben stoel man, Ja? Want het wordt een beetje bampie. Maar we gaan een hele goede landing maken hoor. Maak je er geen zorgen. Hè? U bent niet onder de wet. U bent onder genade. Ja? Dat lichten we er dan zo uit. Ja? En dan zeggen we hier het is. Kijk maar. Dat zegt Paulus. En zo wordt Paulus vele dingen in zijn schoenen geschoven. Waarvan in traditionele christendom. En daar wil ik er gelijk bij zeggen dat ik alleen maar het instituut aanvalt en niet de mensen die daar nog in zijn. Het instituut, dus als ik het over de kerk heb, dan heb ik het over het instituutkerk. Wereldraad van kerken, Rome, noem ze allemaal maar op, PKN, blablabla, leiderschap daarvan. Maar niet de mensen die daar nog in zijn, want, laten we alle eerlijk zijn, wij zijn daar ook allemaal geweest. Ja? Want Abba heeft ook toen Ephraim gezegd, Jij gaat onder de heidenen en dan ga jij die volken, die die goden daar maar dienen. Maar uit dat heidendom zal ik je verlossen. Staat er niet in openbaringen 8 dat er een van derden van de wereld het bittere water zal moeten drinken. Zoals ze het gedronken hebben toen Mozes het kalf verpulverde. En zei, jongens drink dat eens heerlijk op. Zo hebben wij ook gedronken. Ja? Maar we zijn bij de genade van Elohim de ogen geopend. En hij zegt, kom daarvan uit, want het is onrein daar in de kerk, hoe kent dat? Omdat ze niet luisteren naar de stem van de berg. Zij zijn onder de volkeren. En in de volkeren hebben ze een heer, heer uh, uh, Allah, en ze hebben een Boeddha, en ze hebben een, uh, noem het allemaal maar op. En als je dan goed je oren open doet, hier in Nederland, dan zeggen ze Allah en de God van Israël, het is allemaal één en hetzelfde. Zeggen ze? Ze zijn er komen van overtuigd. En als hij naar iedere ieder Isma, elite gaat en zegt, eh, dames en heren, heeft Allah een zoon? Dan zeggen ze helemaal niet, dat ken je niet. Maar wij weten van spreuken 30 vers 4 dat Yahweh een zoon heeft. Dus dan kan die nooit een en dezelfde zijn. Dat is onmogelijk. Maar het wordt wel gezegd. En we moeten allemaal moeten we, moeten we, uh, tolerant zijn. Ik heb zelfs een dominee hier in Nederland. Uh, persoonlijk heeft hij me aangesproken dat hij zat ook in een of andere... Uh, gemeenteraad, waar besloten moest worden in deze gemeenteraad, of er een moskee gebouwd moest worden ja of nee. Nou zegt deze man, hij zegt dan moeten wij in Nederland de, grondweg, de grondwet uh, ophouden, want we moeten vrijheid van geloof geven. Dus ik heb daar als dominee van God, ja wij weten, me, meegestemd. Ik zeg u moet die gemeenteraad uit, laat de doden de doden maar begraven en u moet het woord van Ja hoog houden. En geen, geen, geen uh, uh, moskees laten bouwen. En Allah naar hier naar binnen brengen. Want daar rust zeer zeker geen zegen op. Dus we hebben Israël die luistert naar de stem van de berg. Met Yahweh als Elohim. En Yahshua, dat betekent Yahweh die redt als hun redder. Het reclamebord van Abba Yahweh voor de volkeren. Want het is zijn wil dat iedereen behouden wordt. Niet alleen de joden. Iedereen. In Nieuw-Zeeland zeggen wij zelfs, zelfs Australiërs. He? Maar in de wereld mag u kiezen. U mag in de wereld Rooms-Katholiek zijn, u mag uh, gereformeerd zijn, u mag, noemt het maar op. Alles mag u daar doen. U kunt ook in deze religieuze, religieuze instanties als homoseksueel met elkaar trouwen. Dat geeft allemaal niets. We zegenen dat keurig in... Maar lieve vrienden, het is niet de stem van de berg. Daarom weet u dat het onrein is. En licht en duisternis gaat niet samen. In, in uh, de brief aan de Corinthiërs zegt Paulus duidelijk... Daar moet u zich van afscheiden. U moet een apart volk zijn. En daar komen we ook over in de verzoening. Dat, dat Joshua is gestorven voor het volk. Dus we moeten vragen wie dat volk is... Dat hij dat volk heiligde. Wat betekent dat? Wij moeten daar wel inhoud aan geven. Wat, dat, wat al deze woorden betekenen. En dan is onze, ons woordenboek, is niet van Dalen, maar is deze levenswijze. Deze Torah van Abba Yahweh die hij gegeven heeft van de berg. Dus als hij praat over geloof, dan gaan we niet naar de Nederlandse geloofbeleidenis. Maar dan gaan we naar de Torah en daar definiëren we wat geloof betekent. En zo moeten we dat met al de woorden doen. En dan moeten we daar echt inhoud aan gaan geven. De kerk, het instituut kerk is daarom in de wereld. Want het neemt de stem van de berg van Abba Yahweh niet aan. Maar, zegt het, hengel, wij hebben Paulus. Paulus is de apostel aan de heidenen. Dus, God heeft in zijn wijsheid Paulus naar de heidenen gestuurd. Is dat zo? We zullen zien dat dat niet zo is. Paulus is gestuurd volgens Evese 2, vers 11 en 12... ...en de brief aan de Galaten... ...Petrus gaat naar het Jodendom... ...en dan staat er Paulus gaat naar de Heidenen. Dat woord Heidenen moet u opzoeken in uw uh, concordances, ...en dan ziet u dat daar een woord staat dat u misschien nog nooit van gehoord heeft... Paulus die gaat naar de Acrabustia. Dat moet u niet vergeten. Acrabustia. Zij die hun besnijdenis hebben weggegooid. Amen. Daar gaat Paulus heen. Hij gaat naar volkeren, koningen, beide, de kinderen Israëls. Want aan Jacob wordt beloofd, zoals we volgende, aanstaande Sabbat zullen zien... ...dat uit hem koningen voort zullen komen. Koningen en volkeren... Beide de kinderen Israëls. En dan gaat Paulus daarna naar die Acrabustia. Dat zijn die kinderen Israëls die hun besnijdenis hebben weggegooid. En die leven onder, en onder de volken als heidenen. Want dat is hun straf, want ze hebben Baal achteraan gezeten. Baal. Baal in het Nederlands is Heer. Dus daar moet u goed over nadenken. In de volken mag u kiezen. Er is geen verzoening in de volkeren. Er is geen institutie in de volkeren die u de waarachtige verzoening kan offeren. En ik zal u laten zien dat voor diegenen die in Israël geweest zijn, die zijn ook in de, misschien wel in de wat genoemd wordt, de Heilige Grafkerk geweest. Daar zou volgens de rooms-katholieke kerk en hun, hun aanhang. Jezus dan gestorven zijn en opgestaan en begraven geweest en noemde maar op. Als iedereen gaat, het is het een circus. Alle mensen worden daar naar een klein grotje geleid met een grote bak geld en dan leggen ze allemaal op de knieën. Want hier is het geweest. Als dat waar is, en hun zeggen dat dat waar is, kan ik u bewijzen vanuit dat schrift dat hij de Messias nooit had kunnen zijn. Dus dat is... Dat is, dat is dat is toch even om kippenvel van te krijgen. Al die duizenden mensen worden daarmee naartoe genomen en zeggen, hier was het. Hier is hij voor ons gestorven. Als dat waar is, is hij nooit de Machias geweest. Er is alleen maar verzoening in het Israël van Yahweh, want Yeshua is Israëls koning, Isaiah 43, Israëls verlosser, Israëls Elohim. Hij staat, er staat nergens dat hij de verlosser van Nederland is, of van Duitsland, of van de Rooms-Katholieke Kerk, of de Kepa, KPN, of het, ik weet niet hoe dat heet. Niet, niet, niet, niet op, met de postoffice. het is ook PKN. Hij is de koning, de verlosser van Israël. Maar er is wel verzoening voor de volkeren. Dat is er wel, want dat is Israëls reclamebord. Maar die hebben het ook af laten weten. Want Yeshua die zei tegen Petrus, ik zou even jouw voeten wassen, nee dat gebeurt niet, dat doe ik niet. Hij zegt, als je dat niet doet, dan heb je aan mijn geen, met mij geen omgang. Nu begrijp je dat niet Petrus, maar later zal je het begrijpen. Want, jullie twaalf apostelen representeren het ganse Israël, dat reclamebord had moeten zijn, maar jullie hebben het afgeweten en jullie voeten hebben gelopen in het heidendom. Jullie hebben een rabbijnse leer achteraan gelopen die haaks op de Torah staat. Hoe weten we dat? Omdat Yeshua zegt in Mark 7, jullie hebben een prachtige manier heren om de geboden van Yahweh opzij te zetten voor uw eigen uh, instellingen. Als die vandaag terug zou komen, dan zou die dat tegen het christendom ook zeggen. Eerlijk waar. Die dan zeggen ja, maar dan, dan zeggen ze gelijk maar Paulus heeft gezegd. En daar moeten we goed over nadenken. Want als Paulus zegt: Je hoeft de wet niet meer te doen. En Joshua zegt: Je moet dat wel. Matthäus 5, vers 17. Want als je dat niet moet doen, dan. Uh, hè, er, is geen, er is geen titel of jota. Titels en Jota. heb je er wel eens van gehoord? Weet je wat dat is? Titels en Jota's in uh, de Tanach zijn uh, markerings. Van de scribes voor een bepaald gedeelte. En die. Titels en Jotas gaan altijd over de Moshiach. Gaan als je die bestudeert, dan gaat altijd over de Moshiach. Dus als je de Titels en de Jotas wegdoet, dan doe je met hem weg. Die blijven staan in aller eeuwigheid, want Abba Yahweh volgens Malachai, Malachi, is onveranderlijk. Yeshua, volgens de brieven aan de Hebreeën, is vandaag, morgen en voor altijd hetzelfde. Daarom hebben we een probleem met de hele leer van het instituut kerk... ...dat dat eventueel in handelingen 2 zou zijn opgericht. Als we dat handelingen 2 lezen over deze oprichting... ...dan moet dat geschied zijn in een bovenkamertje waar de apostels samenkwamen... ...en daar zullen ze deze, deze, dit instituut geschapen hebben. Maar volgens de schrift, als je dat leest, handelingen 2 dan werd er gezegd, ik geloof dat de discipels wat dronken zijn. Nee, dat is niet waar. Wat hier aan de hand is, dat is geprofiteerd, Wat geprofiteerd. Geprofiteerd, ik zie je al de klanten van de internetsite die lachen, want ik zeg altijd geprofiteerd, ik zeg geprofiteerd, maar ik leer het wel. Joel heeft hiervan geprofiteerd. Dus, u moet vanavond, of morgen... Dat hele boek Joel drie hoofdstukken nalezen en dan moet u lezen of daar überhaupt in staat dat een kerk geschapen moest worden, het Shavot. Dat valt in het hele boek Joel niet te vinden. Dan zegt men ook dat de eerste, de eerste concilie of de eerste apostelsconvent of hoe ze het ook noemen willen, was de eerste vergadering van deze nieuwe opgerichte kerk. Uh, Petrus had daar ook iets te zeggen. Ik heb een laken gezien. U kent dat hele, hele hè, dat ook de heidenen uh, bijgesloten konden worden. Maar ook deze uit de volkeren. Deze Acrabustia moesten ook weer terugkomen. Want, zegt hij, wat hier aan de gang is, in handelingen 15, is geprofiteerd door de, door de profeet Amos. En in de profeet Amos staat dat het, de vervallen hut van David moet opgericht worden. Dus waar gaat het nu om? Gaat het nu over een nieuwe instituut kerk met het hoofdkantoor in Rome? Of gaat het over de vervallen hut van David die in tweeën gevallen zou zijn en die wederopgericht moet worden? Richt u wederop het koninkrijk aan Israël? Handelingen 1, vers 6. Jongens. Daar hebben we nog geen tijd voor. Gaan jullie nou allereerst maar naar, naar west, Oost, zuid en noord, de hele wereld door. Want daar is Israël in de wildernis. En we gaan dat aanstaande Sabbat zien. Als het waar is dat ik, wat ik zeg, en dat moet u vanuit de schrift beoordelen, dat er alleen maar verlossing is in Israël en niet in de wereld dan moeten wij ons bij Israël aansluiten. Anders is er geen hoop. Kalab heeft dat gedaan. Rut heeft dat gedaan. Nahama heeft dat gedaan. Het waren allemaal heidenen. En als ik u vertel dat al onze voorvaders... Abraham, Isaac, Jacob, Rebecca, noemt ze maar op. Eer gisteren hadden we een orthodoxe jood bij ons in het gezelschap... En toen ik dat zei, toen dook hij gelijk in zijn tas... ...haalde zijn nacht ...en checkte gelijk op wat ik zelf het waar was. Ik heb hem niet gehoord, dus het zal waar geweest zijn... ...maar was het niet Dat had hij het wel verteld. Dat als u het feest van de eerstelingen houdt... ...dan moet u een declaratie maken. Dat is een, dat is een mitzwa... ...of een gebod. U moet dan zeggen... ...mijn voorvader... ...was een rondlopende armeer. Dat is Jacob... Want Jacob was een Armeese Syrische, had een Armeese Syrische, uh, uh, uh, uh, Galdeese achtergrond. Dus een Irakisch syriërs zou hij vandaag zeggen. Hij was geen Jood. Abraham ook niet. Maar als u naar de synagoge gaat en zegt Rebecca was een heiden. Nou, dat nemen ze niet in dank af. Want Judah heeft zijn stoonstenacht veranderd. Dat hebben ze daar ook gedaan. En die heeft daarin geschreven, mijn vader is achterna gezeten door een rondlopende Arameer. Want die wil niet weten dat hun vader Aramees is. Dat is een Jood. Snap je? Al onze voorvaderen waren Arameers. Dat moet u iedere festival van de Eerstelingen, moet u dat declareren. Dat is geen optie. Er staat er, you shall, u moet. Zodat niemand, ook onze Joods. Massiaanse broeders nooit vergeten dat onze achtergrond van ons allemaal heidens is. Allemaal is onze achtergrond heidens. Ook Abraham, Isaac en Jacob. We gaan hier volgende Sabbat mee verder. En allemaal zijn ze niet als Israël geboren, maar zij werden Israël. Jacob werd Israël. Ifraim werd Israël. Kaleb is gekozen en heeft gekozen de stam van Juda. Kaleb, de zoon van Jufanne, van de stam van Juda. Hoe kan je nou van heiden Jood worden? Want het is onmogelijk dat in die olijfboom van het Israël van Yahweh, dat we daar heidense pruimen, pruimen in kunnen zetten in een in een Israëlische olijfboom. Dat mag niet, want de Torah zegt... je mag geen zaad vermengen. Dus wij mogen alleen maar olijven... in deze boom zetten. Nou, hoe worden wij nu van pruimen olijven? En dat moet ik u bijbels bewijzen. Er is geen verzoening... in de volkeren... maar wel voor de volkeren. En de volkeren... moeten zich dan bij Israël aansluiten. Want Yeshua... Dat die Yahweh die Red is... Is Israëls koning, zalig maken, staat het in het Nederlands. Dat is Rooms-Katholiek. We worden zalig. Ik weet niet wat dat, wat dat betekent. Gelukkig. Nee, hij maakt, hij maakt ons wel gelukkig, maar hij redt ons. En als hij ons redt, dan redt hij ons uit een situatie. Israël was in Egypte en van Egypte werden ze gered. En waar gingen ze heen? Naar de berg. Maar de stem was. We gingen niet in de bus naar de hemel. Toch? Maar wij zijn allemaal wel verteld dat we allemaal naar de hemel gaan. Als u, zoals ik, ...gereformeerd was, dan was de theologie oké. Okay, aan het einde der wereld hebben we Matthäus vertaald. Niet aan het einde van de eeuw, maar aan het einde van de wereld. Wat gaat er dan gebeuren? Oh, de goeden gaan allemaal naar de hemel. En de slechten gaan allemaal naar de hel. Punt uit, wereld afgelopen en we zijn. We zijn maar, we zijn wel. Klaar. Ja, toch? Maar ik kan dat nergens in de schrift vinden. Mijn vader vroeg eens aan zijn dominee, dominee, dat boek van dominee van Dijk over de duizendjarige rijk, is dat nu waar? Dat is echt Nederlands, dat ja, is echt menselijk. Dominee, wat die Boas Nieuw of daar staat te vertellen, is dat waar? Als die ja zegt, geloven ze het. En als ze nee zeggen, als die nee zegt, dan geloven ze het niet. Dus hun geloof is gebaseerd op wat de dominee zegt of niet zegt. Nou, zegt die dominee, die van Dijk, kijk. Hij zegt met een klein beetje fantasie, kun je best een heel dik boek schrijven. Dan zet je Yahweh voor leugenaar. Wist u dat? En leugenaars, volgens de schrift, zullen het koninkrijk van Yahweh niet beërven. Dus we zijn met echte, serieuze dingen bezig. Ik sta dan ook te bibberen en te beven, eerlijk waar, in mijn schoenen. Want ik weet hoe dierbaar... bij de kerk hebben gevonden. Daar heb ik nog oud papier voor opgehaald... als kleine jongen. Want dat moest ik voor mijn opa... want hij zei ja, dan moeten we een huis van de Heer opbouwen. Ja? Allemaal voor gewerkt. En dan komt er ineens een tijd... ja, dan gaan, dan gaan die, die... die mensen zoals die bossen... die doen een pet op en hij heeft... stringetjes aan zijn broek. Nou, die is gek, die wil jood zijn. Ja, toen Dan word je gewoon als gek verklaard. Nee, wij willen geen jood zijn... Wij willen Yahweh dienen zoals hij gediend wil worden. Niet zoals wij hem willen dienen. Nee, dat is een heel andere zaak. Wij willen hem dienen zoals hij gediend wil worden. En hij laat ons zien vanuit de schrift wie wij zijn. En wij zijn Israël. En als je Israël bent, ja, dan moet je je hele levenswijze veranderen. Jacob deed dat ook. Zodra hij geworsteld had met Yeshua, toen was zijn loop anders kon het zien. Kon, als Yahweh... kon niet zien. Oh ja, daar komt Jacob, de Israëliet. Want ze lopen eens anders dan die van een Nederlander, of een Belg, of een Duitser, of een Zeeland, noem het maar op. Lopen heel anders. Hebben touwtjes onder hun hemd en al van die rare dingen, zeggen ze dan. Nee, dat zegt Jaweh in de schrift. Dus als u Israël bent, dan is nummer 15, vers 15 voor u. En ook nummer 15, vers 36, 37, waar staat Israël, jij moet kwastjes aan de hoeken van je... Van je hè? want dan kun je hem geboden onderhouden want daarom ben je altijd in de problemen gekomen Hebreeën 3 vers 12 daarom heeft ook Yeshua opdat hij door zijn eigen bloed het volk nummer 1 wie is dat volk zou heiligen buiten de poort heeft hij geleden dan moeten wij naar hem uitgaan dat is heel belangrijk maar we willen weten wie dat volk is en wat heiligen betekent. Dan moeten we eerst weer een fundatie leggen, want anders... Ja, we kunnen het in vijf minuten doen, maar ik heb liever dat we een sterk fundament... Ja? We gaan gewoon door in 12 uur. Maakt helemaal niet uit. De gemeente in Nieuw-Zeeland zegt altijd, als Boas komt, hij, hij, hij is wel langdradig. Hij, hij herhaalt ook dingen, ja? maar dat is heel belangrijk, want bij herhaling leren wij. En het is belangrijk dat we een fundatie leggen waar... Bij Bijbels gefundeerd zijn. Niet zomaar een verhaaltje van hier is de heilige grafkerk en hier is het allemaal gebeurd. En jongens, doe nog eens 3,5 euro. Hè? Nee, nee. We gaan dit baseren op de schrift. En dan zien we dat er twee dosvloeren gekocht zijn. En dat er één tempel gebouwd is. De eerste dosvoer is de dosvloer van Arnon. En de tweede dosvloer is de dosvloer van Arauna. Ar die van Arnon is gekocht voor 600 gouden sikkelen en die voor Anon is geko gekocht voor 50 zilveren sikkelen. Twee verschillende personen, twee verschillende bedragen. Maar in uw Bijbel, leg er dan welke vertaling u heeft, wordt er, wordt er meestal over één persoon gesproken. Of, of hij is Rauna allebei, of hij is Arnon allebei, maar ze worden nooit Arnon of Arauna genoemd zoals ze genoemd moeten worden. Maar zo is het wel. Twee dorsvloeren, één tempel. De tempel van Abba Yahweh is gebouwd op de dorsvloer van Arnon. 600 gouden sikkelen. En dan was er een ander altaar van Arauna voor 500 zilveren sikkelen. Dus als we hier kijken naar de dorsvloer van Arnon, dan zien wij de ark, we hebben dit even veranderd, van... ...Windows 2007... Uh, ...naar Windows 2003... ...en zit er wel een klein beetje verschil hier en daar. Daar moeten we ook Bill Gates eens over aanspreken... ...want die man iedere keer verandert hij alles... ...en we moeten alles nieuw kopen en dan werkt het weer niet. Maar u kent de ark... ...van het verbond in het zwarte gedeelte... ...daarvoor het voorhangsel... ...dus daarachter is het heilige der heiligen... ...het reukaltaar... De manora, toonbroden en het voorhangsel voor het heilige. Er waren dus twee voorhangsels. Eén voor het heilige der heiligen en één voor het heilige. Dan had het wasvat, het altaar van het brandoffer, deze alle op de dorsvloer van Arana. Dus de vrijwillige offeranden en de zonde werden op dat altaar hier gebracht. Kan we dat? Moet ik me niet mijn vinger ervoor halen? Hier. Prachtig. Dus, dus de offeranden, de vrijwillige offeranden werden hier gebracht. Ook de offeranden voor de zonden werden hier gebracht. Dit is de tafel van de gemeenschap. ...between Abba en zijn volk. Want hij wil bij zijn volk zijn. Hij wil tafelgemeenschap met u hebben. Vader en, en kinderen willen dat. Vroeger zo lang de tafel, hoe was het nou in de oorlog? Wat heb je nog ondergedoken daar in Veen en Daal? Ja? Hij wil met zijn mensen wil om de tafel. Maar voor deze tafel zijn hele uh, belangrijke en strikte reglementen. U kan daar ook zomaar niet aankomen. Varkens moet je sowieso thuis laten. Ja? Ja eerlijk waar, daar mag u niet mee komen. Want deze plaats is apart gezet. Apart gezet voor Yahweh en zijn volk. Heidenen mogen daar niet komen. Willem J.J. houden, zal ik u laten zien. Aanstaande Sabbat zegt in zijn boek en ik geef u de bladzij. Christenen zijn ook heidenen. Daar ben ik het mee eens. Want zij onderhouden de levenswijze van Yahweh niet. Want in de wereld hebben ze ook een Torah. Maar die is heel anders dan die door de stem van de berg gegeven is. Daar mag je zondag houden, daar mag je met paashazen, daar mag je kerstbomen, doe maar wat. Ja, dat mag. Want de wet van Abba Yahweh zou zijn aan het kruis geslagen, dus dat hoeft niet meer. Maar nou, dat is erg. Dat is erg. Want ik heb daar hele lieve en waardevolle broeders en zusters in deze kerken. Waar ik, eh, waar ik veel voor bid dat ze ook de waarheid mogen zien. Bij de genade van Elohim. Zo moet u dat u een klein beetje voorstellen. Dit is een foto daarvan. Nou, hierachter ziet u een, een gordijn. En dat is het gordijn van de heilige plaats. En dan achterin was het gordijn van het heilige der heiligen. Dat moet u goed onthouden. Dat is heel belangrijk. Offeranden volgens de schrift, volgens de Torah, moeten voor het aangezicht van Yahweh geofferd worden. Offers moeten gebracht worden voor het aangezicht van Abba Yahweh. Leviticus 6 vers 7. Dan zal de priester voor hem verzoening doen voor het aangezicht van Yahweh. Niet achter, niet aan de zijkant. Voor het aangezicht van Yahweh. Van Abba. Dus als we daar in deze rode stip de ark des Verbonds hebben, waar Yahweh zegt tegen Mozes, de testimonie, die moet je daar in de ark doen. Plus Aaron's rot en de staf en het brood. En dan daarboven hebben we een, een verzoeningsdeksel. Dat is heel, dat is, nou hebben we het over Yom Kippur. En dan zegt Yahweh tegen Mozes, Mozes... Van tussen dat verzoeningsdeksel, als hij komt, dan praat ik niet. Dan is de Torah, die ook het woord is, de stem der verzoening. Ik word er koud van. Eerlijk. En in een christendom hebben we gezegd, die stem van de verzoening, die hoeven wij niet. Want die Torah is afgeschaft. Wie zegt dat? Paulus. Paulus zegt dat, Yeshua, ze zeggen nooit dat, je hebt Yeshua gezegd. Paulus die zegt dat. Dus Paulus die staat haaks op Yeshua. Als ik tegen u zeg, Paulus zegt in Romeinen 6 vers 14. U bent niet onder de wet, maar onder de genade. Dan zegt hij, Christus is de einde van de wet voor alle die geloven. En dan zegt hij in gelaten, als jij terug gaat onder die wet, dan ben je vervloekt. Ja toch? Zegt Paulus. Maar Paulus zegt ook nu dat ik het geloof gevonden heb... en dat was voor Paulus een openbaring... als orthodoxe jood... die daar iedere dag met het luk... luk juk op zijn schouders liep. Van als ik uit mijn bed kom, dan moet ik eerst mijn linkervoet... en dan mijn rechtervoet wassen... en dan dit en ik mag hem dat niet. En ze, dat was een juk. Want in Deuteronomium 4, vers 1 tot 6 staat... dat de Torah van Yahweh leven is. Dus er kan nooit een en dezelfde zijn. Huh? Dat kan niet, het is onmogelijk. En dan zegt hij... In Romeinen 3, vers 31. Nu dat ik dat. Ge... Zullen we dan nu de wet maar wegdoen? Hij zegt: Nee, die moeten we hoog houden. Dan heeft die Paulus toch schizofrenia. Ja? Eén moment zegt hij: Als je eronder gaat, dan, sta je onder, dan ben je onder een vloek. En de next moment zegt hij: Je moet hem hoog houden. In Romeinen 7, vers 1 zegt hij: Ik spreek tot diegenen die de Torah kunnen. Zegt hij? Dus hij praatte dan niet tegen Romeinen of. Uh, uh, uh, Griekse heiden, en hij had het tegen lieden die de Torah kenden, en hij zegt de mens staat onder de Torah zolang als die leeft hoe, hoe, hoe kent dat nou? bent u al helemaal de kuts kwijt? wel, ik wel, ik heb daar een hele lezing over die heb ik hier ook op dvd een aantal in het Nederlands meegenomen waar ik dan zo'n 10, 15 minuten al die verschillende nou, de mensen zijn totaal de... in verwarring en dan neem haal ik aan de woorden van Paulus: dat in Elohim is er geen verwarring. Wie heeft dan die verwarring gebracht? Als Elohim geen verwarring geeft en wij zijn totaal verwarrend, want Paulus zegt de ene minuut dit en het andere minuut dat, dan moet het toch het een en ander zijn. Dan zegt Paulus: er komen wolven. Wolven komen er. Ik zeg het niet. He, moet je mij ook niet op het internet aanvallen en zeggen dat die boas zegt dat de vaderen van de Rooms-Katholieke kerk wolven zijn. Dat heeft Paulus gezegd. Ignatius was de eerste wolf. Die leefde van 30-35 AD tot 120. En die zei, als je durft om die wet van de joden te onderhouden, hij zegt, dan zeg je de genade van Yahweh af. Daar komt het. Wet en genade. Paulus was nog een eens koud en het begon al. Eerlijk waar. Door de wolven. U moet de offeranden brengen voor Yahweh. Dit is voor Yahweh. Hè? In het vak tussen dit, die rode lijnen. Doet u dat niet. Hè? Doe u maar wat ergens anders. Want ja. Zeiden de zonen van Aaron. Wij, wij gaan gewoon wat anders offeren. We hebben die reglementen. Maakt niet uit. Hè? God kent ons hart. Zegt de mens dan. Ja, Hij weet dat je het niet wil. Hij weet dat je ongehoorzaam wil zijn. Want hij zegt als je me echt lief hebt. Dan, je, dan onderhoud je mijn geboden. Amen. En dan zegt hij allereerst. Die de Sabbat onderhouden. Dat is het teken en het zegel tussen mij en mijn volk. Amen. Maar hij zegt niet. Je moet de zondag onderhouden. Dat heeft de kerk ervan gemaakt. Want die zegt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die zegt. Yeshua of Jezus. Die is op de eerste dag der week. Is die opgestaan. Zeggen ze. Heb ik altijd geloofd. Want dat lees je in de Bijbel. Ja, wat staat erin. Staat hier in het Nederlands. En hier heb ik het in het Engels. Allemaal zo maar in de grondtekst staat dat helemaal niet in de grondtekst staat dat Yeshua is opgestaan op een Mia Sabbaton, wat betekent dat? Messianic Israel Alliance Sabbat. Ja, Mia, ken je die Mia? Hè? Nee, Mia betekent één Mia Sabaton. nou voor christelijke vertalers die snappen dat helemaal niet wat is nou één van de sabbatten? we hebben maar één Sabbat en dat is op, uh, op vrijdag, dat hielden de joden en wij doen dat niet Nee, we hadden zeven sabbatten tussen, tussen het feest van de Eerstelingen en Shavot. Je moet zeven sabbatten tellen, Leviticus 23. En dan op de vijftigste dag is het Chavot. En op een van deze Mia Sabbaton is Yeshua opgestaan. Ja, zegt hij, maar kijk, er staat hier dat de discipelen kwamen op de, samen op de eerste dag van de week. Ja toch? Staat hier in de Bijbel. Nee hoor. Als je dat nakijkt, in de grondtekst staat er, ze waren te gekomen op een Mia Sabbaton. Op een van deze zeven Sabbatten waren ze te samen. Dat is vervalsing van de schriften. Weet u wat daar staat van in de brief van de openbaringen? Daar staat als je dat doet, dan word je uitgeschreven van het boek des levens. Ik moet er koud van. Dat ze gedaan. Mijn vader is achterna gezeten door een wandeling Arameen... En Christus is het einde van de wet. Dat is helemaal niet waar. Christus is de telos van de Torah. Telos is doel. Want Yeshua is de Torah. Hij is het toch het vlees geworden woord? In de beginning was het woord en het woord was met Elohim en het woord was Elohim. En dat woord is vlees geworden. En dat woord is de Torah, de levenswijze van Yahweh. Dus als u volgens Psalm 2 de zoon wil kussen, ja, dan pakt u uw Bijbel en dan kust u hem, dan heb je de zoon gekust. Want dit is, dit is hij, hij is het woord. Yahweh openbaart zich bij en door zijn woord. Nee hoor, zei een dame tegen mij nog niet zo lang geleden. Ze zei, de heer, die kwam zo bij me de slaapkamer binnenlopen. En zat aan het eind van mijn bed en die zei, je moet zeggen tegen zo en zo dit, dit en dit. Ja, Gelooft u dat? Ik niet. Want er staat in 1 Timotheus, 15, 16e hoofdstuk, het 15e vers. Abba Yahweh woont achter onto, ontoegankelijke witlicht. Niemand heeft hem ooit gezien, nog zal hem, zal hem zien. Geen mens zal nooit Abba Yahweh zien. Laat alleen dat hij in de slaapkamer bij u komt en op het einde van uw bed gaat zitten. Israël zei, Mozes, praat jij ja alsjeblieft... We, de, we kunnen deze stem niet horen of we gaan dood. En dan zou die bij u aan het eind van het bed gezeten hebben. Nou ja, dat slaat nergens op. Maar de mensen weten niet beter, want dat hebben ze geleerd. Kan allemaal. Maar van wie krijgen ze deze visioenen dan? Die hebben de geesten nog niet ondergezocht of ze wel van ja zijn. Dat zegt één Johannes, dat moet u dat doen. Dat is een mitzwa, u moet dat onderzoeken. De dorstvloer van Anon. 600 gouden sikkelen. 1 Kronieke 21 vers 25. kun je dat, kun je dat uh, lezen? Dan hadden we daar tussen de Kindron Valley. Voor al diegenen die in Israël geweest zijn, die kunnen dat heel goed. En dan was West, dan is Oost, de Olijfberg. De berg Moraya. Die is bij u bekend, toch? Daar was Abraham. Die was daar met Isaac... En daar offerde Abraham Isaac op de berg Moria. En dan zegt Yeshua tegen de joden... ...want die waren diegenen die thuis waren in Israël... ...in de tijd dat Yeshua daar was. Want de tien stammenrijk was door de hele wereld heen. En een klein aantal joden was terug onder Ezra en Nehemiah. Die zei... ...Abraham heeft mijn dag gezien en die was verblijd. Wat heeft Abraham dan gezien? Die heeft gezien waar wij het vanavond over gaan hebben. Die heeft de hele verzoening... ...in een visioen gezien op dezezelfde berg. Daarom was hij blij, want hij wist hoe zijn nageslacht verzoend zou worden met Abba Yahweh. Dat wist hij. Hield Abraham de Torah? Nee hoor, zegt men. Wist hij niet? Wist hij wel. Abraham wist ook, wat er in de kerk gezegd wordt, dat het een leren van de kerk is. Leer van de kerk is behoud door het geloof alleen. Dat is helemaal niet waar. Dat wist Abraham al. Abraham geloofde en het was hem toegerekend tot rechtvaardigheid. Toch? Dat wist Abraham al. Daarom zegt Paulus, dat was al jarenlang bekend, dat is, heel, dat is helemaal geen nieuw verhaal. Jullie komen hier in gelaten dingen vertellen, zoals hij in handelingen 15 vers 1 vertelde, dat als je niet besneden was volgens de Torah van Mozes, kon je niet behouden worden. Dat is het hele verhaal in de gelaten brief. He, dus redding door werk. Wij gaan onze redding verdienen. En dan zegt Paulus, als jij je redding wil verdienen, ja, door de Torah onder te houden, dan sta je onder een vloek. Want dan red je nooit. Want in hetzelfde vers, leest u het maar na, gelaten 3 vers 10, ja, in hetzelfde vers staat dan, in het Engels en in het Nederlands, daar staat, al diegenen die de werken der wet gaan doen, staan onder een vloek. En dan zegt hij hetzelfde aan, zegt hij, want er staat geschreven in Deuteronom... Romemi, Davarim, daar staat geschreven, alle moeten de werken de wet doen, en doe je het niet, dan ben je vervloekt. Dus hij zegt, je bent vervloekt als je het doet, en je bent vervloekt als je het niet doet. Dat kennen natuurlijk nooit. Dat is onmogelijk. Dus hebben ze hem toch weer woorden in zijn mond gelegd. En dan pikken ze dat vers zo draad en zeggen, zie je wat, dat zegt Paulus. Nee, dat zegt hij helemaal niet, want als je hij, als hij leest... Uh, als je leest in Romeinen 6 vers 14... ...wij staan onder, gereis, onder genade en niet onder de wet... ...dan ben je niet bij vers 1 begonnen. Want in vers 1 zegt hij... ...zullen wij dan nog zondigen? Zodat er genade meer is? Zullen wij nog zondigen? Dan moeten we definiëren en liefst uit de Britten Gadda's ja, ...of uit het Nieuwe Testament, wat zonde is. 1 Johannes 3 vers 4... Daar staat, zonde is het overtreden van de wet. Maar dat staat er niet in het Nederlands en niet in het Engels. Want overtredingen van ongerechtigheid zou zonde zijn. Maar als je dat nakijkt in de grondtekst, dan staat daar nomia. A is geen en nomia is wet. Zonde is dus het overtreden van de wet. Welke wet? De wet in Israël. De stem van de berg. Dat is het overtreden van de wet. We gaan even pauze houden.